Robert Baltus met het NOS Journaal. De Spaanse Voetbalbond denkt na over juridische stappen... tegen Jenny Hormozo, speelster van de Spaanse wereldkampioen. Hermozo heeft volgens de bond gelogen toen ze zei... dat ze bondvoorzitter Luis Rubiales geen toestemming gaf... haar op de mond te kussen. Rubiales gaf de volgens hem wederzijdse spontane kus... tijdens de huldiging naar de gewonnen WK-finale tegen Engeland. Hermozo zei gisteren dat zij op geen enkel moment... heeft ingestemd met de kus. De de voorzitter weigert ondanks alle druk op te stappen. En de Spaanse bond zelf lijkt ook niet van plan hem aan de kant te zetten. In Syrië wordt al dagen gedemonstreerd tegen het regime van president Assad. Protesten in het land zijn zeldzaam en gevaarlijk. De protesten begonnen zes dagen geleden in het zuiden en inmiddels gaan op meer plaatsen in het land honderden mensen de straat op. Aanvankelijk was het protest gericht tegen de verhoging van de brandstofprijzen. Later ging het ook over de politieke situatie en de positie van politieke gevangenen en corruptie. De Russische staatsmedia melden dat het vliegverkeer op drie luchthavens van Moskou vannacht een tijd heeft stilgelegen. Mogelijk had dat te maken met een droneaanval. De burgemeester van Moskou meldt dat ten noorden van de stad een drone is neergehaald door Russische luchtverdediging. Het weer vooral in de kustprovincies buien, later ook in het binnenland. Het wordt 20 tot 22 graden. De komende dagen blijft het wisselvallig. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Een opvallende file in Noord-Holland staat op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Tussen Diemen-Noord en Muiden rijden langzaam over 4 kilometer. Vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie. Zandvoort, Zandvoort heeft het. het. En jij beleeft het. Zon. Zon. Zee. Zandvoort. Z een zomerhit. Zee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 but i know i will one day hey. everybody hurts sometimes everybody hurts someday hey, hey. but everything gon' be alright. right gonna raise a glass and say hey here's to the ones that we got cheers to the wish we we're here but you're not cause the drinks bring back all the memories of everything we've been through Toast to the ones that.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 We de, zien eigenlijk de, de lucht een beetje opklaren, vind je niet? Ja, het wordt, het wordt wel wat lichter. Het zonnetje licht, komt er bijna aan en uh, ja, uh, we zien ook boven zee eigenlijk ook wat lichtere lucht, gelukkig. Ja, als je wat meer naar uh, richting Noordwijk kijkt, dan wordt het weer wat donkerder, maar ja. vooralsnog wordt het uh, droger en je ziet dat uh, de heren toch wel gaan kiezen voor de intermediates. Ja, sommige rijden nog steeds op wet, hè? Dus heb je het gezien? Ja ja het is een risico wat je ja doet. het is een risico en uh, ja, we nou hebben we het ja. risico gezien kijk verstappen die uh, rijdt 1.25. maar Leclerc zit er gewoon twee als derde Twee seconden boven. Hè. We gaan zien wat Norris doet. Ja, we gaan zien wat Norris doet. En de tijden zijn eigenlijk niet zo heel belangrijk op die, in deze nee, vanmiddag, training. Vanmiddag uh, om drie vanmiddag, uur de prijzen Ja, verdeld. vanmiddag uh, gaat het erom. Uh, Wie er als eerste mag, mag starten morgen. dan droog te worden. Ja, het schijnt droog te worden. Dus uh, dat zal wel mooi zijn. Ik heb uh, begrepen dat jij een uh, spannend interview gaat doen. Nou, dat leuk ja. Maar ja, er moet even gebeld worden. Maar uh, uh, kun jij uh, uh, bellen zo? Want we hebben iemand uh, op het circuit uh, uh, aan de lijn zo. En die kan even vertellen hoe het, uh, hoe het daaraan toe gaat. Uh, wat ze allemaal ziet. En, uh, het is namelijk uh, mijn dochter die een kaart heeft. Dus, uh, beide dochters van mij die hebben die, een kaart. die lopen nu rond. Maar de ene die is nog ja, even kijk, thuis. Zie toch even een klein. Uh, ja, wie was dat? Sainz? Uh, ja, Sainz die hier even af is gegaan. Een tas aan bocht. Ja, inderdaad. Uh, maar die kan keuren via het uh, buitenpad weer uh, de baan op. Dus dat is wel mooi. Ja, ja, euh, ja je, je bent aan de lijn, geloof ik, Dana Dana Botman. Klopt dat? Hoor je mij? Of hoor je mij niet? Hallo? Ja, hi. Dana, goeiedag. Hi. Nee, we willen even graag even horen hoe het uh, op het circuit zelf is, want uh, waar sta jij ongeveer? Ik, ik hoor je niet zo goed. Oh, je hoort me niet zo goed. Uh, waar, waar ben je nu op dit moment? Ja, je hapert heel erg. Oh, ik haper? Nou, ja, ja ik probeer toch uh, normaal te praten, maar... Uh, Vertel dan maar uh, oh, ja, het is beter. Wat, je, wat je zo ziet. Ja, het is beter. Waar sta je op dit moment precies? Ja, ik versta het echt niet. U hapert heel veel. Vertel maar even hoe het uh, daar is. Oké, okay, we gaan wel wat vertellen. Wij staan nu, wij zitten bij de Tarzanbocht. Ja. En het regent, het regent zo hard. We zitten allemaal met poncho's. Iedereen heeft poncho's aan. Ja. Maar het is erg druk, hoor. Ja, is het erg druk? Vind je het wel leuk om ja. te zien? Wat zeg jij? Vind je het wel leuk om te zien? Nee, nog niet. Oh, oh vind je het nog niet leuk? nog nee, niet maar. leuk. <laughs> je, uh, is het er erg veel geluid? Valt dat mee? Ja, het is wel heel veel geluid. Ja? Uh, nou ja, dit zijn de ja. Formule 1-wagens. Die maken tegenwoordig niet zo heel veel geluid meer. Ja. Maar uh, waar gaan jullie straks heen? Jullie zitten in de duinen. Ja, nee, we zitten in het Tarzanbocht, ja. helemaal bovenaan. Oh, helemaal bovenaan? In het hoekje. Oké, okay, ja. En je ziet ze dus het Tarzanbocht doorkomen. En dan komen ze heel hard aanrijden. Ja. En, en is iedereen wel vrolijk? Wat zeg je? Is iedereen wel vrolijk op de tribune? Zijn mensen blij? Ja. Ja, ik hoor het echt niet, ja, we, we kon... staan er eigenlijk echt niks van. Ja, het is jammer dat jullie het niet horen, want uh, had ik wat oh, vragen. jullie Ja, beter. Hey, maar zijn mensen een beetje blij op de tribune? Ja, heel, iedereen is heel vrolijk, alleen het regent. Ja, jammer, hè? Dus dan, uh, maar dat uh, bederft de pret niet? Nee, hey, zo is dat. We eh? gaan uh, juichen zo. Ja, oké, okay. jullie gaan juichen en jullie gaan vanmiddag... ...gaan jullie uh, Max Verstappen aanmoedigen, hè? Ja, ja en vanavond weer... weer naar het dorp, natuurlijk. En vanavond ja, weer, weer naar het dorp, naar het dorp. ja. Dat, uh, dat zou ik ook doen als ik uh, bijna 17 was, natuurlijk. hè. Jij bent toch al in het dorp? Ja, ja, ja. Maar uh, ja. jullie blijven vanmiddag ook nog kijken, natuurlijk, hè, naar de kwalificatie. Ja, zeker. Ja, hartstikke. Met hoeveel, met hoeveel meiden zijn jullie? Uh, wij zijn met twee en dan met de vader van Issy en haar zusje. Oh, leuk. Nou, doen ze de groeten, in ieder geval. En heel veel plezier nog en goed juich, hè, voor Max. Ja, ik ga echt mijn longen uit mijn schreeuwen. Zo is dat. Hartstikke goed lieverd. Nou, heel goed, we spreken elkaar nog later, hè? Dag. Ja, ik goed. Dag dag. Mooie Voordat we naar uh, Carina gaan, uh, nog even een hele korte update over uh, de vrije training, de derde vrije training, die nog 14 minuten duurt. Uh, we zien dat uh, er een gevecht is tussen de McLaren's en de Red Bulls. Norris en Piastri staan 1 en 2 en Perez en Verstappen 3 en 4. Maar het is ook zo dat de baan steeds droger wordt, dus uh, die tijden die uh, zullen nog we wel uh, een beetje gaan uh, verbeteren. Uh, Carina, ben je aan de lijn? Ja. Ja, ik ben er zeker. Ja, hartstikke mooi, Karina. Ja. Ja, doe je goed, doe je goed. Want wij begrepen dat jij uh, bij Ferry staat van uh, Pole Position. Ja, hartstikke ik sta hier bij Pole Position, maar het is hier een gekkenhuis. Ja? Ferry, die, uh, die rent rondjes. Uh, het lijkt hier wel een, uh, een circuit. Uh, ja. Een circuit aan klanten die hier overal tussen de rekken doorlopen. Er valt net een rek om. Ja. Alle kleding op oh, de vloer. Zeg dat uh, natuurlijk. Oh. Ferry heeft uh, grootse ogen, want hij zegt... Uh, de mensen ja, moet ik gewoon goed in de gaten houden. Ja. Of ze hebben een vraag over de prijs. Of ze... Ja, je, je moet het gewoon goed in de gaten houden. Of ze nemen, of ze of ze nemen er ze gewoon mee. Ja. ja, ze krionden hier doorheen. Ja, ik ben daar vorig en, jaar uh, geweest. En hij zat toen op een soort scheidsrechterstoel In de hoogte. Nou, Zoals een soort tennis En uh, toen zat hij alleen maar in de gaten te houden. Of mensen geen ja. spullen meenamen. Maar is nu ja, weer zo dus niet. Eigenlijk... Ja, ik vind het bijna gewoon eigenlijk Beetje de niet leuk als ik hem nu ga storen. Nee, dat, begrijp ik, ik, dat begrijp ik. Hij ook aan de telefoon en er is alweer ja. iemand aan zijn mouw aan het trekken nu. Ja. Maar het is... Ongelooflijk, ja. hè? Ja, ik maar... vind het wel even leuk dat ik dit kan zeggen hoe ja, druk het hier nu is. Ja, maar verkoopt hij onder wat of niet? Uh, ja, zeker. Want de mensen daar bij de stem. Ja, ja. Er wordt, uh, er wordt nu af en aan afgerekend. Dus het is een heel goed nieuws. En, en wat, wat verkopen ze allemaal, Carina? Nou, ik zie hier allemaal uh, van, van eigenlijk uh, alle uh, coureurs: zie ik uh, allemaal shirts. Hele mooie kleuren: Aston Martin, uh, Pittorona's. En uh, nou, wat zie ik nog meer: Ferrari natuurlijk. Ja. Goede uh, Red Bull-sweaters, uh, Red Bull-jasjes, uh, oranje kleding. Ja, ja mooi hier he? een mierenhoop nu. Ja, nou maar, ja. Super, ja. Maar ze blijven wel lachen, zie ik Ze nu. blijven wel lachen, dus, hè. Ja, ja, goedkope prijs, hè, geloof ik. Goedkope prijs. Nou, hier shirts van 30 euro. Ja, nou, dat, die, dat uh, valt me opnemen mee, maar. Wat zie ik hier? Uh, nou, lady-shirtjes. Ook, ja, een kleine mate. Oh, er staat geen prijs of Daardoor moeten de mensen, denk ik, wel achter ze aanlopen van... Hoe duur is dit nou? Ja. Hoeveel kost dit shirtje? 50 euro. 50 euro een shirtje van... Oh, oh nee, nog duurder. 75, 75 euro. Een shirtje van uh, Red Wie biedt, Bull meer? Wie biedt hem meer? <laughs> Met een uh, ritsje erbij. Is geen geld voor uh, een shirtje? Nee hoor, dat valt mee. Oh, de kindershirts zijn 50. Oh. Uh, maar weet je ze ja. gaan hier al zoete broodjes. Ja, gewoon. maar ja, mensen dus, ja. Die, die weten gewoon dat ze veel geld kwijt zijn als ze een dagje naar de Grand Prix gaan. En, als je het, en ze blijven lachen, ja. ja. ze vinden ja. het helemaal ja. leuk ja. hier. Ja. Ja. Dus, uh... ja, zeker, ja, zeker. Nou ja, goed, uh, dankjewel ja, Carina. Ja, die... je misschien Wij dat, je, dat we je straks nog eventjes in de uitzending hebben. Zeker, ja. En, uh, ja. Tot straks in ieder geval. Uh, nou, nou, ik voor... even naar de pedicure eigenlijk. Oh, nou ja, prima, uh, dat is ook prima. Ja, ja, ja. Ga je die nog wat vragen? Nee hoor, oh, nee, nee, nee. Kijk nee. dat ze zegt: Hoezo zijn je voeten zo gerimpeld? Ja, ja, ja. <laughs> nou, de morgen met wij, de schoenen en dat de sokken. Wij weten hoe het <laughs> komt in ieder geval. Nee, dat komt helemaal, ja, dat goed. Dat komt helemaal goed. Nee, prima, dan, dan, dan, dan horen we jou. Uh... Ik ben er later weer. Je bent er later weer, dan hoorde je nog wel. Helemaal ja. goed. Dat nou, nou, was weer leuk, deze ja, perfect, week. Ja, perfect. Uh, ja. Voordat we naar muziek gaan, uh, en nog even een update vanaf het circuit: Er is weer een rode vlag. Dat kwam omdat uh, Liam Lawson, uh, de man die uh, Ricciardo bij Alfa Tauri, uh, spinde in de, volgens mij was het de Luyendijkbocht... De ja. kombocht. En ja. hij stond uh, andersom eigenlijk, uh, Thomas. Dat klopt, hè? Ja, ja, ja, zeker. Dus ja, dan moet je wel uh, de rode vlag uh, doen. Um, dus het is weer uh, gestopt. Het is nog tien uh, ja, minu minuten. De rode vlag is uh, mij onduidelijk, Thomas. Ja, dat had Hij, dus hij rijdt gewoon weer weg. Ja, want hij stond alleen uh, ongedraaid, zeg maar. Ja, maar op het moment dat hij niet goed stond, uh, toen hadden ze die rode vlag. Ja, maar, maar die, die, die... kwam eigenlijk nu weer weg. Ja, dat klopt. Dat denk ik ook, ja, maar goed. Want ze hebben nog maar uh, 9 minuten 40 seconden. Wat dus, nou, uh, vind je van de stand, Hans? Uh, Norris, uh, Piastri? Nou ja, we hadden het er net al over. Uh, uh, ja, Perez staat nu bovenaan met Alonso als tweede. En Russell als derde. Dus die, uh, ook die... Uh, uh, McClellan zijn een beetje teruggevallen, lijkt het wel. Hè? Nee, die stand, nee, die staat toch allebei bovenaan. Norris en Piastri. Uh, Perez nu derde. En Alonso, eindelijk op de baan gekomen, want die heeft heel lang binnengestaan. gestaan. Nou, we gaan weer. Ja. Ja, en uh, ze kunnen nu weer uh, uh, van start, hè, 12 uur 21. Dus we hebben nog 9 minuten. En uh, nou, nogmaals, die tijd is niet van uh, enorm ja. belang. Uh, uh, ze kunnen een beetje weer wennen aan die natte omstandigheden. Want vanmiddag gaat het pas echt los met de kwalificatie. Om drie uur? Om drie uur. Dan zie je een... maar dat het nog wel een moeilijke baan is. Inderdaad. Het is een moeilijke baan. Nou ja, dat geven ze altijd wel toe. Want, uh, en voor je nek en, uh, en, en de manier waarop je die bochten moet nemen. Want de, Daar zijn ze nog steeds zoekende in, uh, de, denk ik uh, ja. Thomas. Denk je niet? Ja, dus... Iedereen probeert natuurlijk op een bepaalde manier die uh, de, en, en de uh, bocht te nemen. Of je die niet al heel hoog moet nemen of iets lager, weet je wel. Dus, ja. En uiteraard de bocht uh, naar de Hunsrug, de Hugo-Hontsbocht, ook een hele lastige. We gaan even luisteren naar een muziekje van Anton. Anton. Je hebt hem Anton, ja, ja, ja. <laughs> Anton van der Hoge. Snak ja. naar adem als ik haar zie, hyperventilatie. Die chick wil een relatie, maar daarvoor heb ik tijd niet. Een illusie, een andere dimensie Is het maar een conversatie, of is er een conclusie? Hyperventilatie, ik hyperventileer Jij zegt dat jij het ook ziet, ik wil het echt niet meer Hyperventilatie, ik hyperventileer Het voelt alsof ik rondvlieg, morgen doe ik het weer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 Ik doe ik het weer. ik ik the ik ik I'm okay. Goed, uh, we gaan weer verder met het programma. Uh, Thomas, wat, welke muziek was dit? Leuk nummer. Ja, dit was Eva Max, Kings and Queens. Ah, geweldig. Goed uitgezocht, goed uitgezocht. Nou, de vrije training duurt nog uh, ruim drie minuten. Uh, de, maar daar komen we straks op, want we gaan nu praten met uh, Sofie de Bruin-Kops. Dat klopt, hè? Ja, dat, de klopt, Bruin -Kops. dat klopt, dat Van Bibliotheek Zuid-Kennemeland. Ja, dat klopt ook. Klopt ook. En we zitten in de bibliotheek, dat ja, is wel leuk, hè? Ja, ja. ja normaal. Normaal zitten we in de statie hiernaast. Maar, ja, ja, nee nu... en uh, ontzettend fijn dat ik even mag komen. Ja natuurlijk, nou ik, ja, de, ik... de, de afspraak is dat iedere laatste ja. zaterdag van de maand uh, ja. de, de, de uh, zaken rond de bibliotheek bespreken. Ja, dus maar ja, dit is wel een heel bijzonder weekend. Wel, wel een heel bijzonder woord, weekend, he? He? Ja, ja. Misschien dus, dat je uh, nog formule, jullie Formule 1 boeken ook hier neem ik aan. He? Ja, dat neem dat ik ook kan, aan. Dat kan niet anders. Ja, he, dat natuurlijk. kan niet anders. Maar goed, die moeten mensen maar eens een andere keer uitzoeken. Want uh, je gaat vertellen over, ik mag je zeggen neem ik aan. Ja. Ja, tuurlijk, tuurlijk. Je gaat vertellen over wat er uh, de komende tijd in ja, de bibliotheek ja. uh, te doen is. Klopt. Uh, want hij is nu dicht. Want het is eigenlijk zo dat er een hoop mensen toch komen. Die zijn die zijn eigenlijk toch uh, de, de, teleurgesteld dat de bibliotheek dicht is. Ja, ja ik zag het net ja. over mevrouw. Ja, inderdaad. Dus ja, Dat klopt. Is hij ja. altijd zaterdag dicht? Nou, he? het is voor het raceweekend, ja, oh, raceweekend ben, uh, ja. gesloten. Ja. Omdat uh, ja, het natuurlijk ook lastig is om hier te komen. Ja, en, ja, ja. Uh, en, maar uh, nee, dus... Belangrijk voor de mensen in Zandvoort is natuurlijk volgende week de laatste vakantieweek. Ja. En daarna start alles weer op. En ook een aantal activiteiten hier in de bibliotheek die belangrijk. voor mensen belangrijk ja, kunnen zijn. Tuurlijk. Maar ook op de scholen. Leuk. Uh, dus we hebben bijvoorbeeld op de school in uh, Zandvoort... De school in uh, Nou, Woord. we hebben het eigenlijk in, op de school De Zeevonk. De Zeevonk, ja. En daar ja. hebben we de taalsoos op school. Mm -hmm. En die starten vanzelfsprekend weer uh, na de vakantie. Leuk. Dus dat is een plek waar mensen die graag uh, met hun taal willen oefenen... en kinderen hebben op de school... Uh, als ze hun kind naar school hebben gebracht... daar kunnen aanschuiven. Mm -hmm. En met een groep om te oefenen met, uh, met spreken. Ja. En dan... Um, hebben we uh, eigenlijk nog in de week voordat de, uh, de scholen beginnen, uh, dus dat is op 30 augustus, mm -hmm. voor de jonge kinderen uh, de zomeractiviteit? Bibots helpen de ridders onder billen. Uh -huh. En dat is uh, van Spannend. 10 Spannend tot half 12. Okay. Uh, op woensdag, 30 augustus. Kinderen van 4 tot met 8. Huh. En Bibots zijn klei eigenlijk kleine robotjes in de vorm van een bijtje. Dus heel liefdelijke ja. robotjes. Uh -huh. uh, waarmee ze uh, een activiteit kunnen doen. Wat leuk, dus als mensen spannend. dat leuk vinden. Ja, 2,50 euro kunnen zich aanmelden via ja, de website. is geen prijs. En uh, dat is een, een, een leuk evenement ja, vlak leuk. voordat de scholen weer beginnen. Dus woensdagmiddag 30 augustus ja, uh, hoe ja, laat is van, dat? Nou, woensdagochtend van 10 tot. Oh, 12 woensdagochtend, 12. oké, okay, 10 tot ja, 12. Ja. En dan uh, start dinsdag 12 september, dus dat is de tweede week dan, uh, mm -hmm. een cursus klik en tik. Okay. Uh, dus dat is heel uh, uh, belangrijk voor mensen die graag willen leren ja. omgaan met de computer. Uh -huh. Hier in de bibliotheek. Uh, mensen kunnen zich aanmelden um, om daaraan deel te nemen. Is dat uh, ook voor mensen die al wat meer weten van computers? Of, um, vanaf het begin helemaal? Het is vanaf het begin, maar er zijn drie modules waar je aan kunt werken. En, uh, eentje is helemaal vanaf het begin, ja. dan heb je er eentje om met social media om te gaan. Ja. Uh, eentje om te werken op het internet, uh -huh. dus je kunt wel um, wat stapjes maken. Ja, ja, ja. En mocht het nou zo zijn dat je bijvoorbeeld wat verder bent, ja. uh, ik heb begrepen dat SeniorWeb bijvoorbeeld ook cursussen geeft hier uh, ja, in de Blauwe Tram klopt. of, pluspunt, of uh, ja. bij Pluspunt, ja, ja, ja. Uh, als mensen bijvoorbeeld een stap verder willen, mm -hmm. dan kunnen ze altijd doorgaan uh, bij, bij uh, SeniorWeb. Web filmpjes bewerken of dat ja, soort zaken. Ja klopt, dus ja. wat meer ja, ja, uh, thematisch. Ja. Ja. Um, wij hebben wel in de bibliotheek, ook wat later in de maand... Uh, dat heet, um, dan moet ik even goed kijken hoe dat ook weer heet... Digi Sterker. Mm -hmm. En dan leer je echt omgaan met de digitale overheid. Dus dan leer je omgaan met je DigiD. Ja. Kan je als je wil samen een DigiD aanmaken... als je daar nog niet mee bekend bent. Ah. En um, ja, dan leer je omgaan met websites van de overheid dat is al ingewikkeld genoeg. Ja, want je hebt bijvoorbeeld een hele belangrijke. Ja. Is mijnoverheid.nl Ik zeg altijd tegen mensen. Als je daar komt. Dan moet je eigenlijk geen verrassingen aantreffen. Nee, nee. Dus je, dat is dan wat de overheid van jou weet. Dus dat is heel fijn als je dat zelf ook weet. Ja. Dus op het moment dat je een DigiD hebt. En je kunt daarin loggen En je kunt kijken. Wat, wat is er over mij bekend? Wat, wat is mijn pensioen? Wat ja. Is, ja. Dat soort dingetjes. Dus dat leer je bij uh, DigiSterker. Dus dat is ook heel mooi. Dus als mensen daarin geïnteresseerd zijn, ik heb hier nog geen vaste datum, maar dat is uh, later in september. Uh, meld je ja. aan bij de bibliotheek en dan uh, kunnen mensen daar aanmelden. Ja, hoe met. kun je je aanmelden? Is het via uh, de website? Ja, via de website. Maar je kunt ook altijd binnenlopen bij ja. de bibliotheek. Aha. Let wel even op wanneer uh, de bibliotheek hier open is mm -hmm. in Zandvoort. Uh, zoals bijvoorbeeld vandaag is dan zo'n dag waarop de bibliotheek ja, gesloten ja, ja. is. Maar straks als de scholen weer beginnen zijn. Precies, normale precies. Reg en uh, reguliere tijden. Reguliere tijden. Ja. Alleen tegenwoordig hebben we wel. De bibliotheken zijn wat breder open. Mm -hmm. Maar we hebben ook, en dat heet zelfservice en full service. En dat is dan eigenlijk het moment dat er zelfservice is, dan. Uh, is de bibliotheek open, kunnen mensen zichzelf ja, ja, ja. Uh, kunnen ze boeken uitzoeken. Ja. Maar dan is er geen medewerker aanwezig om okay. je te helpen. Dus let even op bij full service. En dat is dan uh, maandagmiddag, dinsdagmiddag. Uh, volgens mij woensdag en vrijdag. Uh, kun je ook bij een medewerker melden met je vragen. Uh, heeft dat te maken met een uh, gebrek aan, aan, aan personeel? Nou, het gaat twee kanten op. Uh, er zijn ruimere openingstijden. Mm -hmm. Ja. Um, en dan moet je natuurlijk toch inderdaad ook kijken... hoe kunnen we dat doen met ons ja, personeel. Ja, ja, ja, ja, ja. En je merkt uh, ook in andere vestigingen... dat heel veel uh, dingen als boeken lenen um, en boeken terugbrengen... dat ja. soort zaken kun je gewoon zelf doen. Ja. Kun je dus zelf in de bibliotheek rondlopen. En op het moment dat je echt iemand nodig hebt, ga je op een uh, full service in ja, je bibliotheek. We ja. geven je ook bijvoorbeeld uh, tips voor welke boeken. Als kan iemand, ook. Ja, uh, ja. Als iemand ergens iets over wil lezen. Ja, dan, uh... Zeker. zeker. Dus maar dat kun, dan kun je... je ook op de computer uh, bekijken. Ja, toch? Niet? ja, ja. ja. ja. ja dus uh, onze website van ja. de bibliotheekseite uh -huh. Kennenmerland. Ik heb even gekeken, als je googelt Bibliotheek Zandvoort, dan kom je ja, voor op, op de website. Huis. Kom je ook op de plek waar Zandvoort ja, staat. Ja, ja daar kun je heel veel informatie vinden. Hm. Uh, bijvoorbeeld ook informatie... Nou ja, ik heb net genoemd... Uh, van die cursussen, van klik en tik en zo. Kun je, uh, maar ook over taal. Hm. Uh, ik hou me veel bezig met taal. En uh, ja, dan, dan uh, kun je ook... Uh, uh, We hebben alles vinden. Ja, ja. Uh, Het taalspreekuur. Hm. Is wel belangrijk om te noemen. Als mensen in Zandvoort aan de slag willen met taal... En uh, dan bedoel ik wel de Nederlandse taal. Dan kunnen ze uh, contact opnemen met de taalsprekers, Ze kunnen ons bellen. Uh, ze kunnen mailen. Uh -huh. En wij geven dan advies over waar ze het beste terecht kunnen. En een van die plekken is bijvoorbeeld in Pluspunt. Uh, daar zijn Nederlandse lessen. Voor uh, mensen die bijvoorbeeld... Uh, uh, zoals de vrouw die daar de les geeft zegt... mensen die komen voor de liefde naar uh, Zandvoort. Mm -hmm. en, maar die nog niet goed de Nederlands taal spreken. Die kunnen dan daar uh, lessen krijgen. Goed hoor, ja. En dat is super fijn. Dan heb je beginnerscursussen... Mm -hmm en gevorderde, Dus die starten weer... op 6 september, hmm. zag ik. Dus dat is... Kunnen mensen zich ook ja. nog voor aanmelden. Ja, dus jullie werken ook wel samen met... Pluspunt, ja. wat dat betreft. Ja. Het soort zaken. Dus, uh, en dat is dan het verhaal... over... Um, het Taalhuis Zuid-Kennemerland. Dat hmm. is breder dan alleen de bibliotheek. Ja. Uh, dat, de bibliotheek... is een belangrijke partner... Hmm. in verschillende gemeentes... van het Taalhuis. Maar wij hebben... het, het Taalhuis Zuid-Kennemerland... en dat is gericht op het ja dat Het verbeteren van... Dat, uh, ja, dat noemen we basisvaardigheden. Maar is dan rekenen. Lezen, schrijven. Ja. Omgaan met de computer. Dat we mensen daarin ondersteunen. En dat doen we met welzijnspartners. Met ja, Pluspunt. Raar, met ja. uh, Zandvoort Samen. Met uh, ja. allerlei andere organisaties mm, okay. ook. Zijn we nog wel iets vergeten? Nou, wat um, de toekomst betreft? De ja, toekomst? Ik wil heel graag even nog noemen. Want dat had ik doorgekregen... Um, op 25 september voor vrijwilligers en andere mensen in Zandvoort die geïnteresseerd zijn. Uh -huh. Een workshop vanuit Team Sport Service. Okay, team sport service ja. In samenwerking ook met de bibliotheek en uh -huh. andere organisaties. Herken wat je ziet. En nu, en dat gaat dan over dat je om je heen uh, signaleert bij mensen dat ze niet goed kunnen meekomen. Of wat uh -huh. voor reden dan ook. Hoe ga je daarmee om? Uh, daar is speciaal een uh, workshop voor. En voor meer informatie daarover uh, bij Sportservice. Mm -hmm. Wat ik ook nog even wil noemen is... Maandag 6 september staan we op de Markt. Samen met Team Sportservice. De Markt hier in Zandvoort. De Markt hier in Zandvoort. Ja. Ik met een collega, uh, collega van Team Sportservice. Dus als mensen nog vragen hebben Kunnen over alles wat, wat ik genoemd heb... En ik ben ongetwijfeld heel veel vergeten. Ik zie het al, maar dat is het allemaal Ja, al. maar goed. Nou, uh... Uh, dan kunnen ze langskomen ja. op de markt en dan kunnen wij ze alles vertellen. Alles vertellen wat er... Uh... Ja, nou, 6 september. Uh, interessant verhaal. Uh, er gaat er ook gebeuren. En uh, ja, alles gaat weer open. He. De scholen ja, gaan open. Ja, en, uh, ja, ja. Dus ook de bibliotheek is meer open weer dan, uh, ja. dan normaal. En vergeet ook niet, en dat wil ik dan misschien toch nog wel even noemen... op maandagochtend tussen 10 en 12 heb je hier in de bibliotheek uh, de formulieren formulierenbegade. Ja. En dat als mensen moeite hebben met het invullen van formulieren... Ja. en tegelijkertijd het uh, digitaal sterk uh, taalspreker ja. kunnen mensen komen met vragen over de computer. Dus je kunt op maandagochtend binnenlopen met je vragen en dan... Kijk, helemaal top, richt. helemaal top. Ja. Dus nou, dat is heel duidelijk. Uh, ja. Sophie de Bruin Kopse, als ik ja, het klopt, goed zegt. Hartelijk bedankt ja. voor het. Ja, alle nou jullie informatie. ontzettend bedankt. En heel veel plezier dit weekend ja. met de voorbij. Nou, dat in. gaat zeker lukken. Hartelijk ja. dank. Ja. Ja. En uh, goede terugreis naar Halen, Ja, Ik, ik ga weer ja. op mijn fiets. Ja, ja de fiets kan alles. Helemaal goed. <laughs> okay, Hartelijk bedankt. Oké, okay, voordat we naar de muziek gaan. Voordat we naar de muziek gaan, nog even een kleine update over de. Vrije training, de derde vrije training. We hebben gezien dat Verstappen zeg maar de snelste tijd heeft gereden. Net als in de eerste vrije training Heel, dat is wel mooi. Uh, Russel was op, tiende, nee, op, op 14e uh, tweede. Maar nummer drie en vier, Perez en Alonso, die zaten op uh, ruim een seconde zelfs. Ja, dat, uh, ja. dat is... Het is afgelopen en we gaan het gewoon zien, want eigenlijk ja. worden om drie uur... Ja, ik uh, weet het, drie uur worden de prijzen ja, de voor de dat is voor mij het spannendste gedeelte. Maar je hebt, je hebt toch een kleine indruk dat Verstappen eigenlijk alweer... Uh, ja, ik, ik vind dat een gezien. te makkelijke aanname. Nou ja... Je ja, hebt was, net gezien wat er gebeurde. Ja, maar uh, als je achteraan staat in de vrije training, dan zeg je van, dat kan er gewoon. <laughs> ja, <dat>, nee, dat, <laughs> dat, dat, dat zal ik niet <laughs> zeggen. Maar je, je, je ziet uh, één muurtje schampen en je doet gewoon even niet meer mee, hè? Nee, dat ben ik niet eens. Kijk, kijk. Oh ja, er ging er bijna af, he, verstappen. Nou ja, als je hem daar kapot draait, uh, Hans, <coughs> dan sta je gewoon in 20 hè? Ja, nou ja, goed. Uh, uh, prijzen worden verdeeld tijdens de race. <laughs> ja. Oké. Okay. Hartelijk bedankt, Ben. Uh, uh, tenminste, voor deze wijze boel. Ja, ja. Nee, we zijn er nog niet. We zijn er nog niet, want uh, ja, die jongens staan nog klaar. Uh, Rob Harms en Ben Veugen die kunnen bijna niet wachten. Maar we hebben, we hebben nog even, volgens mij, hè, want het is nu uh, 12 uur 39. Ja. En uh, ik, Rob ik uh, die, die uh, wil het al bijna gaan overnemen, maar we krijgen eerst de muziek van, uh, van uh, Thomas. Do oh. we were young again in a how it all began So I did it. Do you remember, I can't remember Back in the fall Do you remember It again I've been already Do you remember Us holding hands I you remember just Lekker nummertje. Lekker nummertje, wie waren dat eigenlijk? Nou, dit, dit hoor je toch wel, dat is Michael Jackson. Michael wie? Nou, nee, ik ken ik uh, wel. <laughs> Michael Jackson ken ik wel, ja. Nee, helemaal goed. Um, goed, uh, uh, we horen net dat uh, Extension Rebellion, de milieugroepering, uh, gearriveerd is in Zandvoort. Ze waren net uh, gesignaleerd op de Hoge weg. ik weet niet waar ze heen gaan, maar... Misschien weer naar de ingang van het circuit. Uh, volgens mij zei de burgemeester het zelf ook al. Ze het, het was aangekondigd. Hè? Maar we horen straks wel wat, uh, wat ze gaan doen. Uh, we gaan nog even uh, terug naar Jan Lammers en René Lammers. Daar hebben wij dus een, uh, in, goede in Goedemorgen samen voor een gesprek mee gehad. Uh, enige tijd geleden uh, heeft Ger uh, Loogman heeft dat uh, gesprek gevoerd. We gaan nog even naar een klein deel luisteren. Hey René, uh, wat vind je zo leuk aan het karten? Uh, ja, de adrenaline krijg je, Ik krijg heel veel adrenaline van, dat is heel leuk. En de, gewoon het doel, doel om te winnen, dat is ook uh, een hele tof functie ervan en uh, er zitten heel veel doelen achter waar je achteraan wil gaan. Dus dat heeft je, geeft je ook de drive om uh, door te gaan. Mm -hmm. en je vader heeft natuurlijk wel wat ervaring in, uh, in autorace, dat kunnen we wel zeggen. Heb jij, uh, krijg je heel veel uh, tips van hem, omdat jij hebt nooit kart gereden ja Jan? Nee, ik heb eerst Formule 1 gereden en toen ja. ben ik gaan karten. ja, maar kijk, René, René is al, al, al veel verder dan. dan uh, ik, ik had mijn. Uh, hij is net 15. Ik reed mijn zestiende en mijn eerste race. Hè. Dus op dus zijn ja. leeftijd had ik net mijn tweede jaar van de raceportschool af. Maar zijn, zijn de uh, regels, uh, zeg maar de raceregels. zijn die in het karten ongeveer hetzelfde als, uh, als in een. In een. In een, in een, in een wat, wat voor auto dan ook? Ja, min, minder streng. Ja. Hè, maar. Maar, maar ze, ze zijn er wel. Dus, dus ik, ik vind ze eigenlijk iets... iets ze zijn wat spartaanser. Mm -hmm. Sommige dingen zijn ook gewoon wel geregeld. En, want je hebt zo'n bumpertje voor op die kart. En als jij iemand bijvoorbeeld eraf duwt... Dan is de kans heel groot dat je bumper ingeklikt is. Dat noemen ze klikbumpers. Okay. En als jouw bumper ingeklikt is... krijg je standaard gewoon vijf seconden straf. Oké. Okay. Dus de mensen eraf duwen. Ja. Nou... Dat is slim. Maar, maar die gasten die, die, die proberen elkaar allemaal natuurlijk iets aan te naaien. He, dus je hebt vaak in de formatieronde al. Dat er iemand vervelend doet achter je. En een beetje ongemakkelijk zit te duwen. Dan heb je ook wel eens dat, dat iemand op zijn rem gaat staan. Dan ja. heb jij een klikbumper. En zo begin je de race weet je. Ja. En uh, dit gebeurt op dit niveau niet meer hoor. Mm -hmm. Dus dat is soms in die mini en in die juniorenklasse gebeurt het vaker. Maar tegen die tijd dat die jongens op dit niveau aangekomen zijn. Hebben ze gewoon al respect voor elkaar. En dan doe je dat niet. Nee. Hey René ben jij nou ook tegen technisch een beetje onder, onderlegt? Uh, ja, zeker. Elke sessie naar de data kijken. Met de engineer praten over wat we kunnen veranderen. Op een sessie, dat kan zover gaan als... Caster, Camber, uh, Rijhoogte. Legt het eens dus uit, Caster en Camber. Uh, Caster is als je zeg maar de voorwiel iets meer zo zet. Ja, die is radio. Ja, hoor, is radio. <laughs> uh, ja, die kan je naar voren en meer naar achter zetten. Ja. En een camber is uh, zeg maar, hoe, met hoe een, graad, of hoe een grote hoek de banden staan. Dus bijvoorbeeld, dit is nul no camber, dan dit is min... Is radio, hè? Ja, ja. maar dan <laughs> staan ja. de wielen een beetje schuin, zeg maar. Ja, ja weet je, ik denk dat, dat als je nou bijvoorbeeld een, een, een, een driewieletje neemt... dan staat het stuur zo recht je ja. boven het, het, het wieltje. En als je dan draait en te hard draait, lig je gewoon op je snoet En dan heb je ook de Easy Rider, zeg maar. Ja. Het Amerikaanse motorbike. Ja, ja, ja. Waar die vol dus die hebben heel veel caster. Ja. En dat is dan voor het remmen eh, met name belangrijk. En ook dat je je stuur los kan laten, want dan zet het zichzelf recht. Ja, ja. Dus het verschil tussen een driewielertje en de Easy Rider motorbike, dat, dat is zeg maar caster. En dan heb je camber. Nou, dat kennen wij vroeger. Vooral de ouderen die oude Volkswagen'tjes. Ja. Waar die wielen helemaal scheef ja, ja, ja. of ze staan helemaal rechtop dat uh, dat is camber. zeg maar en die ja. twee dingen die uh, daar ben je veel mee bezig ja. maar uh, maar en het is wel grappig want jij vraagt ja ben je technisch en, en dan begint uh, rené eigenlijk meer over het, het, het, het elektronische deel ervan natuurlijk hè? dat ja. je op de data kijkt enzovoort en maar bijvoorbeeld zoals wij vroeger zeg maar brommertjes uit elkaar halen dat en versnellingsbakken in dat elkaar zetten niet meer. Um, Nee, zeker niet. Omdat bijvoorbeeld onze, onze motorpreparateur. Um, uh, ja, die, die levert gewoon de motoren. Hè? En als je er eentje hebt, die is niet helemaal lekker, zit je een andere erop. Hè? Dus, dus je betaalt die mensen dan gewoon een vaste fee. Uh, dat is dan wel de fabriek die aan die motorpreparateur uh, uh, een vaste fee betaalt. En dan zorgt hij gewoon dat jouw motoren gewoon helemaal verzorgd zijn. Dus het ja. zijn meer lease-constructies. Ja, heb ja. je ook in de Formule 1 hoor. Okay. Want denk niet dat uh, Williams bijvoorbeeld een motor uit elkaar haalt. Nee, uh, nee. He, dat roleert gewoon met Mercedes. Ja. He, als die zijn kilometers heeft, nou, dan wordt hij teruggehaald, wordt hij gereviseerd, krijg jij weer een nieuwe. Ja. He, dus dat is ook in de kartsport uh, absoluut aan de orde. Ik ben vuur, jij bent water. Ik kom toi, je suis fou. Gek en puur, niet te platen. En toch wil ik naar je toe. Salut, comment, tu t'appelles? Ze zijn mijn dans en Tu es parfait pour moi, moi, moi, moi. 1, 2, 3, ik hoor ce soir, voor mijn au revoir. Als ik met je meegaan, dan zijn we samen eenzaam. Oh, ik kach de la, oh leila, eh. Yeah. Wordt dit een rapper, uh, Thomas, of niet? Ja, een uh, Frans-Nederlandse rapper. Een Frans, hoe heet hij? die? Uh, Cloud. Cloud. Hij wereldberoemd in heel Nederland, ja, hoor. Is deze. Ja, ja, ja, ja. Heb jij ooit van Cloud gehoord? Nee, nooit. Nee, nee, nee, ik Echt niet. Nee, ja, echt niet, niet. Als ze zeggen dat hij de Nederlandse stromaai is. Ja. nou, ja, dat is wel uh, heel nou, We moeten het vanavond schoen schoen dan om, uh, nog bij de afsluiting maar over helle hebben. ja, ja. ja, ja. <laughs> ja. Nee, Cloud ja. is echt wel uh, bekend in in binnen en buitenland. Ah, ja. En, uh, Siggy en Dins ook trouwens. Ik zal het, ik zal het eens googelen, Ben. Maar, <laughs> ja. uh, we zijn er een beetje doorheen, al. Ja, het is, uh, bijna, we lopen tegen het einde van de uitzending. Heb je nog dat, een uh, update? Uh, nou ja, God, ik heb, we hebben net gezegd wat er gebeurd is bij die vrije training. We kijken nu weer naar een scherm met prachtige blauwe luchten. Het wordt wel iets... Ja, dat is een beter. foto. Ja, dat foto. Ja, uh, <laughs> dat begrijp ik ook wel. Volgens mij van vorig jaar zelfs. Maar goed, dat maakt niet uit. Maar uh, we krijgen om rond een uur of half twee kwart, twee volgens de weerberichten... Toch een flinke bui nog. Ja, en ja. ik zeg laag water. Nou, en dan en, zal de bui wel ja, overdrijven. Ja, dat is een hele uh, aardige. Die zegt het is laag water, dus dan uh, waait het allemaal over. Ja, het is wel een leuke oh, uh, kwalificatie op een opdrogende baan. Ja, dat zou ja. zomaar kunnen. Ja. Ja. Ik, ik, ik, ik geloof uh, meer in de getijdenstroming. Uh, Getuidenstroming, uh, ja. Ja, natuurlijk. Ja, en de maanstroming. Uh, nou, en, geloof en, ik ook en, in. Ja, ja, ja. ja, ja. Klasse, ja. <laughs> Zullen we het maar niet over hebben. Goed. Nee, goed. Maar, nou ja, hoe heet het? Morgen. Moet ik nog even zeggen dat het redelijk droog schijnt te zijn. Hoewel uh, Benno, die hier ook al zit, zei: van Het kan gevaarlijk zijn. Want al die buien die cirkelen een beetje hieromheen. En uh, ja, het kan uh, gevaarlijk zijn dat er uh, misschien een, een, een, een, toch een half natte race. Dat zou wel ja, leuk ja, zijn, precies, Benno. Precies, He, Drie ja. uur uh, droog en dan kort over drie uh, een nou, lekkere bui. Ja, ja, ja, ja, daar, ben ik voor, voor, daar ja. ben ik voor. Daar ben ik voor. Ja, ja, ja. Chaos overal. Totale chaos. Ja, totale chaos. Ja. Ja. Uh, nou, jullie gaan straks uh, het overnemen tussen één en vijf. Uh, vijf dat ja. is vier uur. Vier uur in grote lijnen zeggen wat jullie ongeveer gaan doen? Ja zeker, Jaap Kopen komt er niet in. Ja, dat heeft hij zelf aangekondigd. Dus, dus, dus, dus, dus, dus dat kan ik rustig Jaap zeggen. Jaap gaat naar het strand. Uh, ja, ja, ja, ja. Om te kijken of het Laagwater. Vloed of het is. Ja. Jaap is van het laagwater. Ja, ja. En nee, we gaan een vol programma. We beginnen straks met, met Marcel, natuurlijk onze gast hier. En het wordt uh, gezellig druk hier in Rabal. Want Sigo uh, komt vol filmen. Ria Valler komt waarschijnlijk langs. Ja, Ria Valler komt ook langs. En, kan die in de uitzending straks? Nou, dat niet? gaan we natuurlijk proberen. Ja, en maar vijf en, minuten en in ieder geval we haar muziek draaien. En, en, en haar nummer natuurlijk ook draaien. Ja, en we hebben eigenlijk tal van gasten. Hartstikke en, leuk. Uh, van, uh, zowel uh, beschouwend als ook van de hulpdiensten. Leuk hoor. Eens kijken hoe de hulpdiensten het allemaal gedaan hebben. En om tussen drie en vier hebben we... Ook een artiest, Nederlandse tiet, artiest Patrick van Ons. En um, nou, die uh, de, de zingende brandweerman, zeg ik altijd. Uh, oh, die? Die zingende brandweerman? En, de, de, en uh, met Oma Lippenstift, zijn laatste single. Nou, dus, kijk eens aan. Ik dus, uh, kan, kan ja. haast niet wat. Ja, ja, dat wordt een swingertje, hoor. Denk, ik denk dat niet, niet tussen drie en vier toch de kwalificatie Ja, dat gaan we ook doen. Maar nee, hij, ook hij ook komt de eerste half uur, hè, En dan gebeurt ja, er nog niks nee, in die kwalificatie. Nee, Q3, nee, nee, nou, drie, Ga dat nog Ja, En dan moet u nog een uur vullen. Dan nog een uur. Ook al gevuld. Ja, helemaal top. We hebben natuurlijk... Marco mis. die live ja, komt op Oh, die komt uh, ook nog... Uh, en, uh, en de kwalificatie hebben wij. als Wij hebben natuurlijk ook een analist. En daar hebben we ons eigen pitreporter... Randall Lawson van. Oh ja, Randall Lawson. Geen ja. familie van de coureur ja, Lawson. Ja, Lime Lawson is geen, niet nee, nee, zo Nee, Nee, nee, nee. nee. Heel Vraag niks. Ja, nou dat hebben we hem al gevraagd. Ja, ja. Weken geleden. Beetje ja, ja, outdated. Ja, ja, ja. ja, ja, ja, ja dat was, uh, Robbie was daar heel, heel snel in. En, ja, maar goed, uh, dus die gaat ons nog van... Uh, Buitengewoon commentaar voorzien vanuit studio BVW. Nou, top. Helemaal, ja, helemaal ja, top, helemaal goed. Nou, ik wens jullie een hele goede uitzending. Dankjewel. Wij gaan eruit met, denk ik, muziek. Heb je nog een leuk deuntje staan? Ja. Ik heb nog een plaatje van Dua Lipper Klaarsen. Van Dua du. <laughs> Lippa. Daar, daar, daar heb je weer zoiets, Thomas. Ja. Ze weten toch niet wie het zijn. We gaan eruit. Nou, Doe maar gewoon uh, dank aan Hans voor de ik redactie. Misschien... Ja, <laughs> <laughs> Laten we dat niet vergeten. Hans ja. Botman, bedankt voor de Nee, het was, uh, was we er dat was een genoeg ben. was heel leuk. Om, uh... En Leon en Carina, onze razende reporters ja, die, die, die goed, rondgelopen ja. Ja. hebben. Ja, en Thomas, goed. voor de muziek. Ja, en ook het uh, mede-analyseren van uh, de ja. F1-kwalificatie. Ja, Mijn naam is Ben Zonneveld. En wij wensen jullie allemaal een prettig weekend. En tot volgende. De week hè? met goede Zandvoort. Ja, dag dag.